Is langs de entree is gratis. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het beleefd het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met, met nu de muziekboulevard. Yes, been black, I ben blij, voor mijn combij. I'll find. Let's try to make me go to rehab. Met Rehab. Zo even naar de klok van 1 uur op jouw zaterdagmiddag 1 mei. Uh... Oh, oké. Okay. Uh... Ja, wat wou ik zeggen? Ik weet niet wat ik wou zeggen. Ja, ik weet wel wat ik wou gaan zeggen. Is dat we dit uur de onmerkelijke krant van Nederland er weer bij gaan pakken... ...die de redactie voor me heeft samengesteld. En het weerbericht gaan doen. En andere mooie, leuke berichten. Maar eerst Allende het met Ironic...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 like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 You've been run Hiding much to Thank you.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 Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven, dit heeft fini le jour de chance. Hier wat beeld daar al, op Chaka, En daar is het ook bij gebleven, en iets anders verwachten we ook niet. Je is een een Wat de Wat een mooi moment, een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog Al de liefste hoorde je met een belle histoire ervoor. En we klepten met lele een plukt versie. Nou, ik zei het, dat vorige uren hadden we een paar nummers over Zandvoort. Eentje van Abidjan vanaf LP. En eentje vanaf vanuit mij, vanuit de computer. Maar ik heb er nog eentje, die gaan we even tot gehoren brengen. Sorry? Wat zei je, Rob? Nee, ze zijn gefuseerd met FC Haarlem. Wie? Land die vanmiddag speelt. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Maar dat hoor ik zo direct wel, na tweeën. Yes. We gaan even nu luisteren. Albert-Jan, mag jij zeggen of je me of wat vindt of niet uh, zo direct? Ria Valk. Hey! Zandvoort, alleen, Santé. Ja. Visie met wat zuur. Of een walletje gehakt uit de muur. Hey, jean <tied> Zandvoort is meer dan strand alleen, dat is een ding wat zeker is. Ria Valk was dat met uh, Zandvoort Olé, Santé. Nou, als dat zo wordt, krijg ik weer helemaal zin in de zomer. Nou, die zomer gaat er denk ik wel weer aankomen, maar we gaan even kijken wat het eerst voor de rest gaat doen. Zie je het, en zandvoort. Weer bericht. Want het is vervolgd in de vallen enkele buien. Vooral in de oostelijke helft van het land kan er zich een onweersbui ontwikkelen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen droog en klaart het flink op. De maximaal temperatuur ligt al rond de 15 graden. De matige wind is zuidwest tot west met een kracht van 3 tot 4. Na gedurende de middag en avond draait de wind geleidelijk via het noord naar het noordoost. Komen de komende nacht neemt de bewolking vanuit het zuiden toe en tegen de ochtend gaat het flink regenen. Het noorden blijft nog lang droog. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 7 graden in het noorden tot 11 graden in het zuiden. En de noordoostenwind is overwegend matig rond de kracht van 3. Zondag wordt een grijze dag waarbij het van tijd tot tijd stevig doorregent. In het zuidoosten is er ook kans op onweer en havel. Plaatselijk kan er veel neerslag vallen. De temperatuur in de middag loopt uit 1 van 7 in het noordwesten tot lokaal nog 14 graden. In het zuidoosten, nou in de, noord, de noordoostenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. 4 tot 5 is de kracht dan en aan de kust... En op het IJsselmeer tot hard, Dat is een kracht van 6 à 7. En in het zuidoosten is de wind zwak en veranderlijk. Zoals dus ik het zo hoor is er nog net geen zomer. Het is nog echt lente. Gistermiddag heerlijk zomerweer gehad. Lekker zonnetje. Wel een fris windje her en der. Maar goed, in die mensenmassa was het goed te doen. En uh, ja, ik gewoon niet iedere dag naar Team Beer, merk je dat toch niet meer, denk ik zo. We hebben net de eerste half uur van het tweede uur van de Muziekboulevard Rustige Muziek gedraaid. Ik vind dit zo'n mooi nummer. We gaan hem draaien, frans-talig uh, grotendeels. Helemaal, we draaien Allo. lekker stram mee. Hallo ondance. Staaf, te dit is Die dit argent, dit dépense, die dit crédit, dit créance, die dit dette, te dit huissier, lui dit la merde. Die dit amour, dit les gosses, dit toujours, dit divorce. Die dit proche, te dit day, car les problèmes ne viennent pas seuls. Die dit crise, te dit monde, dit famine, dit tir monde. Die dit fatigue, dit réveil, encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on dan. Love no.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 Alors on chante dan Alors on chante dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Sanchez met turn on the music zei aan de andere kant voor de stuurder, Dat is het even, een sprintje maken. Ik ben helemaal buiten. Nee, dat valt wel mee natuurlijk. En daarvoor stond mee, oh lol, ondanks een beetje dansbare muziek, was dat even een kleine sessie van. We gaan eens kijken wat de redactie allemaal voor me heeft klaargelegd. Voor mooie berichten. Hé, hey, Daniel is nog in de koningendag bij met zijn oranje pitje op me. Alsof de aangeboden objecten op Marktplaats nog niet raar genoeg kunnen zijn. Heeft een man uit Soes een onmerkelijk artikel te koop gezet? Een meikever. Het relatief zeldzame diertje belandde op 29 april bij de aanbieder in zijn kamer. De kever wordt goed verzorgd, maar wegens ruimtegebrek wil de verkoper ervan af. De advertentie is inmiddels verwijderd. Wegens het aanbieden van levende haven in bedreiging. Dat mag dus niet. Wat een plaatje, wat een plaatje. Nou, ook zo'n raar bericht is. Dus een uh, Kroatische bedelaar die leeft in... Uh, met ratten en rotzooi vergaan huis is wellicht, wellicht als een hele rijke man gestorven. Nadat Branco Dundovic was overleden, werd het huis door schoonmakers opgeruimd. Tussen de rommel vonden ze allerlei reisdocumenten en een slordige 8000 kuna. Wat overeenkomt met de kleine 110.000 euro. De mensen kenden de man als Bundy, die vloeiend zeven talen sprak. Wat toen al wat verwondering opriep. Nou, de politie is nu op zoek naar eventuele nabestaanden van deze man. En in het Zuid-Amerikaanse Chili wordt een jongen van 16 verdacht van moord op zijn 18-jarige broer. En hij riskeert een gevangenisstraf van 5 jaar. De jongen zou ruzie hebben gemaakt met zijn oudere broer nadat, ze zonder toestemming, nadat hij zonder toestemming op zijn Playstation had gespeeld. Na verluid zou de daarop naar de keuken zijn gelopen en een mes hebben meegenomen en vervolgens zijn broer om het leven hebben gebracht. Volgens politieagenten die de jongen voerden liep de ruzie volledig uit de hand. Een van de regisseurs gaf toe dat de, broer, dat de broers al lange tijd door hun moeder waren achtergelaten. Na nou, Een Belgische vrouw zouden de jongen, jongens al uh, tien jaar lang opvoeden. Ze was op het moment van de feiten in het buitenland. Kan niet gek genoeg zijn daar in het Amerikaanse. Nou goed, zodra ik nog veel meer mooie opmerkelijke berichten krijg je te horen van mij Maar eerst een mooi nummer van Adam Lambert What do you want from me? We'll Mooi, dan heb je heb twee versies dus, van muziek. En deze, ik denk, nou, dat komt misschien nog wel goed. Maar ik vind dit een beetje te. Maar dan gaan we gewoon deze doen. Dan moet deze wel de goede zijn. Eens of Base probeerde ik te draaien met All That She Wants. Maar dit is wel de goede zo te horen.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 Uh 1976. Toen was Elvis Costello nog maar een beginnend artiest. Daarna heeft hij natuurlijk veel meer gemaakt. En hij is inmiddels getrouwd met Diana Kroll. Maar dit was een van zijn eerste LP's uit 1976. Onder de titel My Aim is True. En het nummer wat we hoorden was Allison. Hij staat er ook op als een jong broekie nog. Maar hij ziet er nou niet meer uit. Maar toen was het een hit. Nou, Elvis Costello. Ik heb zelfs Elvis Costello bij mij in de computer staan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 ja, dit was een. Wij noemen dat uh, vroeger op feestjes. Uh, aan het eind van het feestje, dan moest je rustige nummers gaan draaien. Waarom is het nog steeds een raadsel. En daar hoorde deze ook bij. Dat is zeg maar de, de, de rustige nummers. Juist. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, dirty dancing. Dirty dancing! <laughs> In een van uh, house toevallig? <laughs> Bijvoorbeeld. Ja, nou, dan gaan we dat doen. This is a you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 Nou, mooi bruggetje kon je niet maken naar Pink met Van En dit is Nickelback, How You Remind Me Nou, je mag mij herinneren zoals ik vandaag was De dag na Koningendag, zaterdag 1 mei 2010 Volgende week zaterdag zal het dan waarschijnlijk uh, 7 mei zijn Gok ik Zo zou zomaar kunnen En dan uh, is het de uh, dag uh, 100 nou ja, dat zie je volgende week wel, Want ik heb het uh, streepje allemaal boven mijn bed staan van wanneer welke dag wat is. Nog 244 dagen te gaan in 2010. Dat maakt het uh, bijna 2 uur. 1 plus 7 is. Sorry? 1 plus 7. 1 plus 7 is 8. Ja. Dus volgende week is het 7. <laughs> ja, een beetje tegendraas moet je wel zijn af en toe. He. Dat is wel makkelijk. Uh, nou, dan ben ik kwijt wat ik allemaal ga zeggen ja. Juist, dat vindt hij leuk hoor Nou ja, we gaan eruit met een mooi nummer van Amy McDonald Don't tell me that it's over Ja, het is echt over De Muziek Boulevard op zaterdag 1 mei Zo direct tussen 2 en 5 hoor je Rob Harms en Albert Jan Voss is weer terug van vakantie Vorige week was hij even een dagje op vakantie Naar zijn vrouw toe Dat is wel helemaal hier in Zandvoort Tot volgende week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 In de Noord-Griekse stad Thessaloniki vielen demonstrerende jongeren banken en winkels aan. De politie gebruikte traangas om ze uit elkaar te jagen. Griekenland zit in een diepe economische crisis en mensen grijpen de dag van de arbeid aan om te protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingen. In het centrum van Athene zijn duizenden mensen op de been. Bij de veerdiensten en de spoorwegen wordt gestaakt. In Duitsland was het gisteravond onrustig. In Hamburg raakten zeventien politiemensen gewond. Betogers gooiden daar met stoeptegels en staken vuilnisbakken in brand. In Berlijn zijn duizenden agenten paraat in verband met 1 mei-marsen en een manifestatie van neonazies.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 Bij een ander ongeluk op de A44 van Wassenaar naar Amsterdam is een man overleden die op de snelweg liep. Een automobiliste zag in het donker niet dat ze afreed op de wandelaar. Zelf bleef ze ongedeerd. De politie onderzoekt waarom de man op de snelweg liep. De helft van de basisschoolleraren heeft zoveel kinderen met een leerprobleem of een gedragsstoornis in de klas dat andere kinderen daaronder lijden. De meeste leraren vinden het goed dat probleemkinderen extra aandacht krijgen, maar ze vinden ook dat ze daar in de lerarenopleiding onvoldoende op worden voorbereid. Dat is de uitkomst van een enquête door het tv-programma rondom 10 en CNV Onderwijs. Het weer in het zuidoosten schijnt de zon, elders bewolkt en kans op buien plaatselijk met hagel en onweer eind van de middag. Klaar